Castratie, min of meer ongemerkt. Auteur gert Peter Eichner. Rotzammer. Waar blijf je nou? Zo'n gek van te worden. Hm? Nergens is de parmezaanse kaas te krijgen in heel rotstad. En voor zo'n kaas ik hier op hete kolen. Twintig minuten op een plaats met een stokverbod. Ja, revolutionair ben je. Eén die nog uit het goede hout gesneden is. Had je dan geen oude goud ze kunnen nemen? Vera heeft zo graag op pesto. Ze heeft me toch het basilicum gegeven van de balkon. Ik heb haar uitgenodigd voor vanavond. Oh. De enige dag van de week waarop ik net als ieder normaal mens niet meer in de nacht van de redactie kom. en dan nodig jij Vera uit. Ja. Die kan toch de hele middag op de lange rug liggen? Ja. En jij, in plaats van de hele ochtend in je bed te liggen... zou je je tijd ook als de jongen en ik het huis uit zijn... beter kunnen besteden. Vera ja. heeft me vanmiddag pas gebeld. Ik moest er wel voor vanavond uitnodigen. Hoe hmm. moest je dat? Toen zijn school kwam was een post van Thomas. Nou, hè? Nieuws? Hij schrijft dat hij niet terugkomt. Wat heet dat hij niet terugkomt? Ja, weet ik veel. Hij heeft geschreven dat hij niet naar Duitsland terugkomt... Of, of gewoon alleen dat hij niet bij haar terugkomt. God, zo heb ik hem ook weer niet begrepen. Voor een extra vakantie heb ik zijn vertrek in elk geval nooit aangezien. Ah, het was allemaal te veel voor hem. Ze zouden hem kapot hebben gemaakt. Ze hebben hem kapot gemaakt. Thomas is niet iemand die opgeeft voordat hij aan het eind van zijn Latijn is. Of hij is gewoon een hele smerige hakelaar. Schrijft hij iets laat? over zijn hand? Huh? Weet ik toch niet? De slot is hij niet linkshandig. Nee, linkshandig is hij niet. Waar vandaan heeft hij geschreven? Geen idee. Wat zegt Vera ervan? Ik heb er bijna de helft niet van verstaan. Het was helemaal spreek. Logisch. Ze huilde op het laat. Die houdt ook bij iedere gelegenheid. Ook dat heeft hem kapot gemaakt. Dat zou hem kapot gemaakt hebben, zoals jij zegt. Ja, als hij was gebleven. Antje. Luister nou Antje. Wat hij ook deed, altijd inzijde haar ogen, smekend, ja, schatje... ...en je wou, hup, tranen met tuiten. Tranen met tuiten, dat zou hem kapot hebben gemaakt. Zo heb ik dat nog nooit bekeken. Nee, maar ik wel. Klopt niet dat ze bij iedere gelegenheid houdt. Hm, weet je dan niet meer bij het politiebureau? Ze begonnen onmiddellijk te janken. Dat was toch zeker niet het geschikte moment, kopt. Hij kwam van het ziekenhuis. viet het jou toen ook niet op? Hij zat heel apathisch te kijken, alsof er niets was gebeurd. Alsof het helemaal niets met hem te maken had. Dat bloed, weet je nog? Op het vloerkleed. Door het verband heen op het vloerkleed. het vloerkleed? Hij deed toch echt net alsof het niet zijn eigen hand was, zijn eigen pols. Alsof de hond iemand anders had aangevallen. Ja, en Vera maar huilen. Ja, waarom niet? Ze is toch zijn vrouw? Ze heeft hem nooit laten zakken sinds hij hem de laan uitgestuurd heeft. Sinds een al vaste aanstelling als leraar heeft gekregen. Zelfs een krijgen. tijdelijke aanstelling. Oké. Okay. Zij verdiende het geld in ieder geval. Geen wonder dat ze het op zo'n moment mee te kwaad krijgt. Nou, en hij zat er dat toch om ik ook niet op te wachten. We hadden allemaal iets moeten ondernemen op dat moment. Wat dan? Weet ik ook niet. Ik denk dat hij niet naar het ziekenhuis moet gaan, maar meteen naar zijn huisarts. Misschien met een advocaat erbij. <laughs> Midden in de nacht. Ja, ik weet het ook niet. Ach, we schieten er niet op. Ja, precies. Ja, verdomme, let er toch op, we krijgen nog een ongeluk. Hoe moet ik anders langs de idioot? We hebben toch geen haas? En Vera dan, in de Pesta Genovese, of hoe heet dat? Pesta Genovese. Wat denken we erbij? Grooie wijn. Is er nog? Heb ik aan gedacht. Om het zal weer een tragische Zuidpartij worden vanavond. Je moet niet denken dat ik me er zo verheug. Nou ja. Het zal wel loslopen. voorkomt je ook niet iedere dag dat de man met die al jaren samenleven... je getrouwd weggelopen. bent, Sint. Het is toch maar conventioneel gedoe. Bovendien is hij niet pas vandaag de weggelopen, en ze had met hem mee moeten gaan. Ja, was ze de baantje ook nog kwijt geweest. In tussen tussentijd heeft ze toch twee weken vakantie gehad? Ze had hem achterna moeten reizen. De post komt steeds ergens anders vandaan. En de laatste brief? Die van vandaag? Ja? Ah, weet ik toch niet. Moet je Vera vragen. Hmm, dan moeten we al die details weer gaan opraken. Dan gaat ze er nog meer door. Hij moet nu gewoon een besluit proberen te nemen over wat hij nu wil gaan doen en zou weer kunnen gaan studeren. Ah, ah. Ja, toch? Rechter bijvoorbeeld. Ja, Thomas Brukman. Aanklager namens de nieuwe rechtvaardige maatschappelijke orde. Mensen als Thomas zijn er niet veel. Maar steeds meer. Maar er zijn niet genoeg mensen die... Uh... Die wat? Nou... Mensen die andere mensen van nog steeds meer komen zouden kunnen beschermen... ...tegen de alom aanwezige organen van de huidige maatschappelijke orde. Dat klinkt niet gek. Nee, toch? Maar Thomas had beter eerst zichzelf kunnen beschermen. Ach, dat is onzin. we nou, gaan niet naar links rijden. <lacht> ja, schatje, ik werk voor een onafhankelijk blad... Ik hey, ben je helemaal gek geworden, ga dan toch naar links? Of je valt in slaap, of je begint als een gek te jakkeren? Ja, ja, ja, ja, ja, het gaat bergafwaarts met mij. Maar, eh, uh, ik mag je heel graag hoor. Hoe bedoel je dat? Nou, zoals ik het zei. Zeg dat nog eens. Liefje, ik hou van je, ik hou van je, de moeder van mijn zoon. <laughs> nee. Hou oh, nou toch, al. Hé, hey, nou. Neem je de omleiding? Nee hoor. Vandaag neem ik de opgebroken weg. Ik zou de omleiding nemen. Kolf? Het mm. zit me helemaal niet lekker. Mm? Volgens mij staat het er deze keer echt niet zo best voor met Vera. Ze deed zo raar aan de telefoon. Ik ben bang dat ze helemaal niet komt. Ah, die heeft altijd al iets depressiefs. Je weet precies hoe ze Thomas gehecht is. Ze past eigenlijk nooit bij elkaar. Hij overheerst haar. Op zijn manier kennen die geen enkel pardon. Maar ook niet tegenover zichzelf. Hé? Hey? Hm? Ik ben blij dat jij niet zo stijf komt bent als Thomas. Oh. Ja, kijk, dat is een kwestie van... Uh hoe je het aanpakt hè, of van eh, temperament. Het puntje bij paardje kon bereiken. jij waarschijnlijk meer dan hij. Oh, ja? ah, hmm. Ik denk toch dat je beter de omleiding had kunnen nemen. Hartje, je moet niet alles zo zitten te kankeren. Klaus en Ines die kennen Vera nog niet. Die nodig ik ook uit. Dan draait het gesprek niet steeds alleen maar over Thomas en Vera en Thomas. Die lezen toch ook de krant? Die weten toch ook precies wat er aan de hand is? Oh, jouw blad lezen ze zeker niet. Nee. En dat is het wel. Wat de hele verre Brukman betreft... daar hebben jullie het meest over gezwegen. Voor ons is Thomas Broekman helemaal geen terrorist. Of moeten we Klaus en Ines toch maar liever buiten houden? Nou, waarom dat nou weer? Nou, goed. Dan praten we tenminste mensen eens iets over iets anders. Over kunst bijvoorbeeld, nou, dat neutraliseert. Het is een wachtige vraag, nietwaar? Ik zou iemand wel een beetje in moeten wijden. Die kent Klaus. Ja, ze moeten er in ieder geval niet over het onderwerp beginnen. Ga nou, alsjeblieft, niet ook nog Klaus zitten kastreren. Hè? Niet ook nog? Wat heeft dat nou weer te betekenen? Wacht, ik doe de deur wel even open. Zeer geachte wethouder, tijdens een ouderavond avond werd onder andere gediscussieerd over uw weigering de leraar Brukman een vaste aanstelling te geven. Aangezien Brukman door leerlingen en collega's in gelijke mate wordt gewaardeerd, niet in de laatste plaats vanwege gebleken kwalificaties, ontbreekt het ons aan begrip voor uw maatregel. We voelen ons in onze houding gesterkt door talrijke sympathiebetuigingen van de zijde van leerlingen, collega's en ouders. Het is ons volstrekt onduidelijk op welke gronden uw weigering wilt baseren... ...te meer daar onze kinderen sinds jaren door het uitvallen van lessen in steeds sterkere mate onder stress zijn komen te staan. Naar u bekend zal zijn, is het gebrek aan voldoende leerkrachten er al lange tijd de oorzaak van dat het niveau van het onderwijs onvoldoende kan worden gehandhaafd. De onderhands gegeven motivatie voor de weigering van een aanstelling aan de heer Brukman is onbevredigend... en wordt door ons als eenzijdige polemiek beschouwd. We verzoeken u daarom dringend uw besluit nader toe te lichten... ...en mededeling te doen van de concrete redenen die hebben geleid... ...tot het weigeren van een aanstelling aan deze gekwalificeerde leraar. Ja. Nou, het maar echt fantastisch, ja. hè, die patage... Pesto van, Genovese. Genovese. Genovese. Ja. En we allemaal een Vera te danken. Zij ja. kweken van ziel, ik hem op de balkon. Ja, nee. Nee, wat doen Breng je de rest dan een keertje langs. Ik heb het niet meer nodig. Ah, nou, doe dan niet zo, hè. Voor mij alleen is de moeite niet waard. Kom, dan geef het dan niet meteen op. Als je eerlijk bent... Laat me zitten. Als ik eerlijk ben. Geef je even. Mag ik even. Nou, zeg het nou. Op zijn duur had je en Thomas toch geen gemakkelijke gaat of wel? ik doe het gelijk. Kom, zeg maar. La la la rustig jij tegen me zeggen? Kom op, mensen. laat ons aan la la Als je nog wat genoeg la la over hebt... la la la la la la la la la als een van jullie nog klimkers nodig heeft, we hebben genoeg van het groeit bij ons achter het huis in het wild. Hoe heet je ook? We kunnen ruilen. Klaus. Kom, Kom. Laten we zuipen. Hm, Gefeliciteerd, hoor. Wat een uitdrukking gebruik <laughs> jij vandaag. Het is werkelijk de eerste stap. De emancipatie van de gal. Wat doe je eigenlijk? Wat hm, doe je dan? Hij is schilder. Hm? Schilderij? Hm. Op straat. Hm, gewoon, verschillende dingen. Hmm, iemand is schuldig. Ja, ja, die klaus die gaat het helemaal maken. geen Ginshanker schilderij. Wat doe jij? Verpleegstum. Ja. Wanneer heb je het ook alweer geschilderd? maar. Ja. Ja. Mm -hmm. zo? zo? Zo, zo. Oh, nou, niks. Hm. Kun je het met de dokter een beetje vinden? Ja, dat zou ik zeggen. Ik bedoel, met de meeste lukt het wel. Gek. Ja. Ja. Op aankomt dan val je altijd in de, in de handen van zulke klootjes als patiënt. Zuster kan dat best aardig zijn. Dat begrijp ik niet. Nou, als je er zo uitziet als jij. Wiekte er dan <lacht> doe niet zo. Klaus die is altijd wel ah, ja. als je dat bedoelt. Ja. Nou, dan dus zou die niet vooruit willen zien zoals jij. Jouw haar. Nou, die help je ook niet, als je man op sfeer. Nou, jij zoekt altijd de fout bij jezelf. Misschien heb ik toch niet genoeg voor hem gedaan. Hij was er helemaal kapot van. En nu schrijft hij we de rest van zijn leven een mismaakte hand. Mijn ja. Ergens kan ik het wel begrijpen dat hij niet meer terug wil. Ja, dan, Natuurlijk is dat te begrijpen. Ik kunt het te veel begrijpen. Te veel? Je had hem toch ook zo nu en dan wel eens kunnen tegenspreken. Ja, mm. kijk nou eens naar ons. Je hebt altijd alles gewoon geaccepteerd wat hij zei en deed. Ja. Dat had op een duur geen enkele man uit. Je vond toch wel eens ja. prachtig. Hij heeft me toch niets gedaan? Je lag stilletjes en onderdanig aan de voeten van je, Thomas te Leiden, en hij speelde de grote woordvoerder tegen het onrecht, waar iedereen alles al vanaf is. Ja. He, de wreker van de benadeelde onderdrukte en uitgebuiten. Ja, maar hij had toch gelijk. Ja, natuurlijk had hij gelijk. Ja. Ja, kijk eens, we hadden bijvoorbeeld graag gezien dat onze zoon volgend jaar van Thomas les kreeg. Het gaat niet om jullie zoon, verdomme nog aan toe. Maar het gaat is of we allemaal mondood gemaakt willen worden. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, Vier, ja, tuurlijk. Die hele opdracht om alles te verkleken en aan te geven, daar waren we toch altijd al over eens is niet waar? Hé, of niet soms? Oh, Oeh, alsjeblieft met rust. Nou, nee, proost. Kunstenaar? Oké. Okay. Geen draai daar een plaatje? Ja, ik wil je horen. Wat je wilt. Hebben jullie Paco je Alsjeblieft niet. Oh jongens, nou ik weet het wel. Klaus, zet eens een plaatje. Hij zal nooit meer gitaar kunnen spelen. Zelfs als hij terugkomt gitaar was zo belangrijk voor hem. Ach, Vera, het is nog helemaal niet zeker op zijn hand. <laughs> Ik kan me het gewoon niet voorstellen. Wat schrijft het toch? Ach, hij raakt altijd al zo'n paniek, Thomas. De plotselingen verdwijnen en zo. Wat zou hij doen zonder zijn gitaar? God, Vera, je vraagt wat hij zonder zijn gitaar zal gaan doen. Wat ga jij zonder hem doen? Nee, zonder jou. Jullie weten niet hoe die is. Wat heeft hij verder trouwens nog geschreven? Denkt hij eigenlijk wel? Gelooft hij dat, dat zijn leven kapot is alleen omdat hij geen leraar wordt? Nou, kijk Klaus nou. Die is blij als hij één keer per jaar een schilderij verkoopt. Dan nou, denk je dat die ambtenaar zou willen worden. Ja. nog voor geen 10.000 dollar in de maand. Nou, oké. Hij heeft een ja. voldoende die die de reden. Thomas heeft zijn snor gedrukt. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich uit de voeten te uit, maken. alsjeblieft. Ik vergeet hoe hij was. Hoe hij was. Maar nu is hij voor mij een ander. Als ik eerlijk moet zijn, ik... Hij is niets meer dan een smerige deserteur. Antje, hè? Je doet hem omweg. Ja, wa waarom wil hij dan niet meer? Nee, alsjeblieft, op. Alsjeblieft. Ik begrijp hem zelf niet. Je schrijft dat hij altijd een slecht geweten gehad heeft. Een slecht geweten, En Als hij terug zou komen, zou het altijd een eeuwig op dezelfde manier doorgaan. Net dat stopt niet toe. Het hele jaar door. Waarschijnlijk vond ik het niet vervelend dat ik verdiende. Maar hm. dat weet je niet. Klaus bijvoorbeeld, die zit de hele ja, dag thuis. Doe ik doet ook niet zo'n pretje. Zo. Maar is hij niet een tijdje vrachtwagenchauffeur geweest? Is hij niet zelfs lompenwezen rapen? <tie> <tie> Natuurlijk absurd. Ik wist tot op dat moment helemaal niet dat je tegenwoordig met lomper rapen nog geld kunt verdienen. Ja, voor we een WK-Kruis. Dus een zo'n rondje heeft gebeten en zich geen Rooie Kruis of EHBO-arts te bekennen. Hoezo? Ik dacht dat hij bij ons behandeld was. Ja, zeker. hij is bij jullie behandeld. Nee. is goed. En nou is alles voedje. Ja. Ja. Dat is krankzinnig. Krankzinnig. Want jullie weten toch hoe het en laat eh, Vera vrouw, toch, ze is tenslotte ja, een vrouw. Ja, nee, niet meer. Vertel me gerust. Voor mij hoeft het dan niet meer. En hetzelfde verhaal voor de duizend keer verteld? <kwijnt> of heb je het nog zo goed in je huizen gebrind? Uiteindelijk vertel je het toch heel anders. Je hebt het gevoel dat je zit te fantaseren. dan te bedenken dat alles waar is. Als jullie geïnteresseerd? Natuurlijk, natuurlijk. Vertel eens, wie was de dienstdoende arts tijdens de opname? Nou, dan moeten we ook bij het begin beginnen. Bij welk begin? Nou, die, die demonstratie. Daar was dus wel een vergunning voor gegeven. Er bestond nee, helemaal geen reden. Nee, we, we, we we, we dat weet je maar. toch wel. er we waren 500 mensen. Docenten van de universiteit, van hogere beroepsopleidingen. Studenten, collega's van mij, van Thomas. Ook mensen die we nog helemaal nooit hadden gezien. Ja, ja, nou dat was het nou juist. Die groep maoisten. Vooral op die laag had de politie het eigenlijk voorzien. Ja, we demonstreerden tegen de weigering om Thomas aan te stellen als leraar. Ja, hij was namelijk de enige met een tijdelijke aanstelling. Ik wilde alleen op pamfletten uit. Ja, dat was aan het eind van de middag. Gaven de mensen informatie over de praktijken die zich bij het aanstellen van leraren voordoen. Daarna sprak Thomas over zijn eigen geval via een megafoon. Ja, anders had geen mensen omgestaan. Nou, dat was toen het voorwensel. Hm. De politie bestuurde de bijeenkomst, omdat voor dat stomme praatapparaat geen vergunning was aangevraagd. Ja. Dat was verboden. Ja. En bij alle kanten op, ze hoefden niet eens hun knuppels te gebruiken. Of als ze ermee klaar stonden. Jongen, die zijn veel leger, dan ben je wel wegwezen. En ik heb steeds tegen tot ons gezegd dat hij zich meer op de achtergrond moest houden. Dat met zijn hand? Ergens hoorde ik een half uur later dat hij was opgepakt. Bijna het politiebureau. Daar liet hij ons natuurlijk niet binnen, niet eens mij, hoewel ik kon aantonen dat ik zijn vrouw ben. En daar stonden... zo'n 100 of 150 man voor het bureau. We hebben in spreekcores zijn vrijlating gehoord. Ja, ja, en intussen zat hij al een uur zonder dat dus Ik weet niet en... helemaal niet dat hij gewond was. Ja. Ze willen alleen maar kapot hebben, alleen vanwege die rot megafoon. Die hadden ze uit zijn hand gerukt en toen hij hem terug eiste, heeft een van die agenten zijn herderschoen tegen hem op hem vast, vasthouden, moet hij tegen die man gezegd hebben. En praktisch op hetzelfde, had hij, hij hem te pakken bij zijn pols. Waarop Thomas waarschijnlijk de fout maakte om zich los te lukken. Dus ja. Ja. deze, bij zijn pols, is hij gebroken? Nee, nee, nee, wat anders. Thomas schrijft een of andere, een of andere zenuwen zijn pols bij zijn polsslagader. Hij schrijft dat zijn hand nu zo blijft. Spastisch handje. Hij kan hem niet meer omhoog bewegen, niet grijpen, zo niet. Het is een wogelijke affaire. Blad waar jij voor schrijft, dat er met geen woord over. Ik bedoel over Thomas. Ik heb er geen invloed op het lokale nieuws. Ik zit in de politiek. Rotkrant. Oh, bij mijn weet had de chef opdracht gegeven om geen chef. details te publiceren voordat alles is opgehelderd. ...dan legde het toch al wankele positie van de hoofdcommissaris. De vorige was net over zijn eigen mensen gestrakeld. En dan stonden de verkiezingen voor de deur. Op dat moment wilde de chef ook niet de oppositie nog in de kaart spelen. De chef, de chef, altijd de chef. Wanneer word jij nou eindelijk chef? Toen doen Heb ik dat blad uitgekomen? Of had je liever dat ik als Vera ging werken? Nee, hey, Vera, je ja, ja, hebt ja, ja, ja, ja, het engagement niet eens voor. Ja, wij bij Thomas van zit de kanker. Omdat Vera er de dupe van werkt. Dat is niet waar. Het was toch zijn schuld niet dat ze hem maar resteerde. Nou, kom, geef me nog eens een slok. Die hele vertraging, door, door die arrestatie gestatie onderstond. Wat wil ik nog zeggen? Nou, schrik er maar eens in. Wij ook. Ha. Dankjewel was ik gebleven. Hé, huh? de arrestatie van ja, Thomas. Nee, ik geloof dat ik een beetje aangeschoten ben. Die hond heeft hem echt zonder enige reden gebeten. Hier, kijk, aan de binnenkant. Haar schep langs de polslagade. Precies hier, op die plek. Als dus die hond die aarde geraakt had, nou. God, al het bloed. Die hadden ze meteen met de ambulance meegenomen en er was er niks gebeurd. Ik passeerde het je trouwens. Natuurlijk, kom gaan doen. Het bloed als een idioot. En meteen stonden er een paar agenten om Ook die met die hond. En die zei alleen maar. Jij ja, dacht mij zeker zo, maar te kunnen trappen, hè? De Thomas had niets gedaan, niets! Ik had nee. zelfs de kans niet om iets te zeggen. Die anderen stonden me mee maar en arresteerden hem voordat ik wist wat die over nou overval waren. God, wat verdomme dag. Kom, je zit je niet onnodig op, willen. Ja, kom ja. maar. Ik wil me gewoon het verhaal vertellen, hè? de waarheid. En dat van die agent op het bureau. Daar hebben ze meer dan een uur vast gehouden. De Thomas vroeg steeds maar weer naar een EHBO-arts. Maar ze beweerden dat de dokter niet naar het bureau wilde komen. Ik weet het ook niet. Daarop wilde Thomas aangifte doen. Dat ze hem hulp weigerden. Meteen daar op het bureau. Maar dat accepteerde ze niet. Ze zeiden dat hij zeker een grapje wilde maken. En was ze zeker niet graag stierden om tegen jou allemaal een aanklacht in te dienen. Wat hij wel dacht. Oh, nou, toen wilde Thomas een aanklacht indienen te tegen het toebrengen van lichaam dat letsel. Dat vond ze helemaal een grap. Je kon toch zeker niet verlangen dat degene tegen wie de aanklacht moest worden ingediend, de aanklacht zou moest aannemen. Dat was een beetje te ver gevraagd. Moest hij maar op een ander bureau gaan proberen. En heeft hij dat gedaan? Daar kreeg hij die kans niet voor. Ze moest een mis uitvoeren en registreren: foto met naam en nummerbord op zijn buik, van alle kanten. die naam, religie, schoenmaat, God weet van wie allemaal, van mij, mijn grootmoeder, mijn overgrootmoeder. De tante, mijn oom, de Zwaarding. Ja, ja. En toen hij eindelijk het woord kwam en het ziekenhuis werd gebracht... Toen waren er al meer dan drie uur verstreken... ...voor hij was gebeten. Toen was het te laat. Waarvoor te laat? Ja, het was een zenuw, schrijft hij. En jullie daar in het ziekenhuis. Het was zaterdagavond, de eerste zaterdag van de maand. Oh ja. Die diensten de arts. Die smeerlap, die vraagt Thomas, hoe is dat nou gekomen? Waarop Thomas zegt, het, toen is hij om. En dan zegt hij, ah, demonstratie, ja, demonstratie, zegt Thomas. En dan kreeg hij een tekenen een, een gewoon verband. Geen rundgefoto, niks. Hoewel, die hand was er een, was een lap bij. Ja. Ja, en toen doken hier bij ons op. We hadden een afspraak. En het bloed was helemaal door het verband heen. Hm. En ik deed net alsof het helemaal niet zijn eigen hand was. Heel apathisch, ik steeds alleen maar verwonderd naar zijn hand, dat het bloed eraf druppelde, op het vloerkleed. Maar waarom is hij niet gewoon naar een andere dokter gegaan? Oh ja. Of je mij kunnen opbellen. Ik bedoel, als je zoiets hebt, dan ja, kan je... geen idee, de dat het erg was. Het was zaterdag, hè? Zondag had hij ook nergens last van, en de volgende dag ging hij naar de huisarts, en die zei dat er nog niet ver over te zeggen viel. Er was niks aan de hand, zijn vingers waren nog in orde. Ik moest nog een paar dagen afwachten. Nou, dinsdag is hij vertrokken met die kapotte hand. Het oh, is toch veel te lichtzinnig? Ja, achteraf. Misschien had ik moeten proberen hem tegen te houden. Tegenhouden, voor die ene keer. Je hebt gedaan wat je kon. En dan schrijf je dat er niets meer te opereren valt. Misschien had er iets aan gedaan kunnen worden meteen in het begin. Naar nou, zijn handverland. Ik zeg maar echt zeker. Zeg ik er even het raam op, voor een beetje frisse lucht. Ja. iemand er klaar? Oh nee, doe nee, maar rustig over. Ik wil nadenken nu. Nadenken over alles. Waar is hij nu? Ja, we is hij. Ja, waar kwam zijn brief vandaan eigenlijk? Vanuit het Amerikaanse hospitaal in het Oh, dat is het beste in heel Griekenland. Daar zullen ze hem zeker op de een of andere manier blijven behandelen. Ja. Ga er toch gewoon heen? Ja, ja. misschien komt hij nog wat andere gedachten. Ik bedoel, uh, die hele paniek is immers maar al te begrijpelijk. Ja, dan kennen jullie hem toch niet goed. Jullie zijn nog vergeten hoe hij is. Het is nou trouwens ook al bijna twee maanden geleden. Het is niet alleen een handschrijving. Het is alleen maar zijn linker. Hoewel hij vergeet zijn gitaar. Hij schrijft dat hij, dat hij de kracht niet heeft. Hij schrijft. Hij kan niet zijn hele leven lang blijven vechten in het bewustzijn dat hij hier niet verder komt. Hij kan niet gewoon voor eeuwig en altijd gaan zitten lezen, schrijven. Hij schrijft dat hij in Duitsland niet eens straatveger zou kunnen zijn. Nog afgezien van zijn hand. Zoals die brief gaat het toch alleen maar om de zelfgeschreven pamfletten en opstellen en woorden bij elkaar te vegen om het land schoon te houden. Schoon. Rustig. Dood. We hebben een Voelen dat men nodig heeft werk hebben. Zijn werk. Jij hebt hem. <laughs> Ik zou voor z'n handdoek gezorgd kunnen hebben. Heeft geschreven. Hij heeft iemand ontmoet. Ik geloof dat hij van een andere vrouw houdt. Enerzijds tekende zich in de loop van december af dat er op grond van de bezuinigingsmaatregelen van het stadsbestuur met ingang van 1 februari minder leraren met de vakkencombinatie Duits-Engels konden worden aangesteld dan oorspronkelijk was gepland. Anderzijds kwam de wethouder voor onderwijszaken tot de slotsom dat een aanstelling van de heer Bukman reeds om andere redenen niet meer mogelijk was. Ondanks de grote vakbekwaamheid werd bestreden dat de heer Brukman geschikt zou zijn als leraar in tijdelijke of in vaste dienst. Die beoordeling van zijn geschiktheid was hoofdzakelijk gebaseerd op het volgende. De heer Brukman deed ook een publicatie verschijnen onder de titel Niet op die manier, meneer Fleischauer, zulke leraren willen we niet. Documenten over het geheime gesnuffel naar iemands opvattingen en over het beroepsverbod. In deze publicatie, die behalve documenten ook commentaren bevat, worden de autoriteiten en in het bijzonder de inspecteur, de heer Fluishouwer op onzakelijke wijze aangevallen en belasterd. Er wordt geïnsinueerd dat de autoriteiten de leraren hun rechten zouden willen ontnemen, dat er voortdurend op onrechtmatige wijze discipline zou worden uitgeoefend en dat de heer Fluishouwer met zijn informaties het bespioneren van leraren en verklikkersdiensten van collega's, ouders en leerlingen zou willen bewerkstelligen. Aan de heer Brukman toe te schrijven laster, heeft de wethouder voor onderwijszaken tot de opvatting doen komen dat de heer Brukman zijn plichten als ambtenaar en leraar tot zakelijke medewerking en tot steun aan zijn superieuren niet zal vervullen. Nou, die veren had er erg wat op. We hadden het hele onderwerp niet moeten aansnijden. Ten slotte had Antje ons gewaarschuwd. Wij zijn er toch niet over begonnen? Ja, in ieder geval de over die plantenrommel. Plantenrommel. Kom goed. Nou, ik het zien een keer. toe? maar even Het verbaast me dat jij niet het hele planten in de schoot geworpen kreeg. Volgens mij viel het op je. Ik vind dat tamelijk hysterisch. Nee, tamelijk onhopig. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe die twee zo samenleven. Ja, omdat de boerderijen had je hem ook moeten kunnen. Vera zou eerder zo'n type als jij nodig hebben. Hm, ben ik toch wel voor een type? Wacht eens even. Wat heb je? Even mijn schoen. Wat is dat met je schoen? Zo nee. kom dan? Hij jou niets op. Nee. Wat we je op moeten vallen? Niet omdraaien. Hoezo? Die volkswagen die er achter ons aansluit. Hm? Stond hij er al niet al toen we bij uh, Rolf van Antje naar buiten kwamen met gedoofde lichten? Ik dacht, ik denk... Niet omdraaien. omdraaien. Om nou. nou? Zou het zo zijn? Ik doe het maar. even ah, ik wel gelijk. Hoe vond jij haar eigenlijk? Ja, best duidelijk. Hmm. Ach, de hoofdzaak is dat ze er op een of andere manier overheen komt? Ik ben er zeker van dat ze een heeft. Ja. ja, en niet pas sinds vandaag. Zo'n zweer als lokaas. Daar zou ze iemand als jij bijvoorbeeld. Uh, gaan mee aan de haak kunnen ik. Het ging anders alleen maar over Thomas hoor en over niemand anders. Zeg eens eerlijk. Denk jij dat hij vanwege haar niet wil terugkomen? Of alleen maar omdat uh, andere glazen. Ja, ik weet niet zo precies hoor. Kijk, ik was iets over een andere vrouw. Ja. ja. Als je alles tegelijk krijgt, schrikt schiet dan de doorslag. Nee, ik denk. Wat denk je? Hier wordt natuurlijk als we ineens deze moeilijke, Plotseling we dan razend over iets. Hè. Dan kom je met het eerst het beste in bot zien. Het kan best zijn dat je nou juist dat waarvan je houdt gewoon niet meer kunt verdragen. Een soort toenemende bewustzijn is van... Nou, kijk maar vooral naar mij. Alsof jij enige reden hebt om te klagen. Ik klaag nergens over... Ik zit gewoon te schilderen. Ja, jij zit gewoon te schilderen. Jouw schrikvisioenen, Sensitief. En nutteloos. Ja... Waar ja, geen mens binnen vier uur voor zijn kamer lang tegenaan kan komen. Ja, zo, wat moet ik nou dan doen? Moet ik mijn schilderij soms aan de markt slepen? Dus wegens verstoring van de openbare orde door de politie om in stukken laten schuren. <lacht> <lacht> Dat maken de mensen zich nog minder drukken, om met een kapotte hand, zeg. Ja, zolang die niet van hun is. Nou, kom, Klaus. Nou, op een dag, dan zullen er hun handen zijn die kapot worden gebeten. We hebben sowieso zo'n jorgen ja, maar dat konden we niet voorzien. Of het zullen we schilderijen zijn die ze van mij loswisten te chagruppen. Dan moet je horen janken, zeg, oh god, oh god, als bezit ons hoogste goed ons aanraden. Klaus. Het is om te potsen. Kunt je nou niet zo op? Ik weet het toch net zo goed als jij? Moe, die ben ik moe. Gelukkig wel vier een bad gaan nemen. Ik bedoel, eh, dan konden we tenminste weggaan zonder dat het pijnlijk was. Zo pijnlijk zijn zoiets jou storen dan? Nou, er waren toch echt wel een paar stoepen bij de doorgeslagen. Ik had nauwelijks het gevoel dat ze... ...zochtens dat bericht had gekregen. Begrijp je? Als je nou beweert echt van iemand te houden... Hoe beweerde ze dat? Nee, probeer me toch niet op een woord te pakken. Ik heb toch al gezegd... Ik, ik vind dat hysterisch. Mensen, mensen, nu ga ik eerst uitvoerig in bad. En dan mensen, dan beginnen we pas echt <laughs> belachelijk. Dan we we beter meteen in bad. moet je beter op de sofa kunnen deponeren. Dat zou waarschijnlijk zo nauwelijks gelukt zijn. Ja, of jij had je bereid moeten verklaren. Ik denk dat het geholpen zorgen. worden. Oh. Nou, in elk geval die jij voor de gelegenheid, in wel... staat nee, ik... om jou op sleeptouw te nemen. Ik begreep het best. Je had graag nog even willen blijven. Zo is dat. Hé, hoor je dat? Ja. Die wagen. Is het weer achter ons aan? Ja, jij bent een man. Een vrouw is zo zijn gezelschap niet meer veilig. Weet je, eigenlijk doen we altijd alles verkeerd. Luister je eigenlijk op ja, mij? Ik, wel ik geloof, liever dat die daar achter ons het niet alleen om mijn achterwerk hebben voorzien. Laat maar even denken, je leidt mij helemaal af. Dat is ook persoonlijk. Dan laten we nou even. Thomas. Thomas is in opstand gekomen. Dit het te wat om alles te pikken wat ik voor de voeten Ja, dat had jij een voorbeeld aan kunnen nemen. Daar hebben ze van de hoge hand gezegd, nou jongen, dan krijg je gewoon helemaal niks. Punt. Hm. Volgens mij moet ik die jongen reden die, die scheurkantoor betrekken omdat jij er zin in hebt. Hm. Nee. Als je honger hebt, zwijg. Doe je werk. Dan zal je bij ons er niks van breken. Waar ging het dan nou alleen nog om vreten? Hm. iemand die hongert naar vrijheid. Nou, nou, Thomas. En dat allemaal uit jouw mond? Nou, heb je het al gemerkt? Er zat echt bloed op Antje's vloer Zie je dat? Ja. dat ik zul toch gelijk hebben, waarscheidpolitie. Dat ik helemaal niet gedacht. Sj, wat een geweldige bescherming krijgen we vandaag. Ja, laat ze toch. Weet je, ik vind dat Thomas gelijk heeft. Gewoon wegwezen. Ergens opnieuw beginnen. Weer kunnen ademhalen. We zouden niet veel nodig hebben om van te leven. Weglopen. Hmm. Je zegt toch zelf dat het helemaal geen verschil maakt of je nou hier. Dat heb ik helemaal niet vindt. gezegd. Ik bedoel, wat jij doet voor de mensen hier, dat heeft toch geen enkele betekenis? Dat heeft alleen nog iets te betekenen voor jezelf. Dat weet ik niet, tekenen, ja. Voor mij. Het is zo slecht te meten. Maar misschien is het een op om ergens heen te gaan. Je zit in een, een, een privébestaan te nou, Dat trekken. doen we hier ook. En uh, nou, als we dat niet doen, dan kan het gebeuren dat wij ook nog de hond op onze nek krijgen. Nee. Heb je zelf gezegd? Jouw schilderij op de markt. Ja, dat heb je echt gezegd? Nou ja, goed. Ontken ik ook niet. Vandaag zijn het de honden. En morgen verdwijn je gewoon van de straat zonder dat iemand er erg in heeft. Dan zou het toch verstandiger zijn daarvoor al weg te lezen? Dat hangt er maar vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Volgens mij ben jij te laf om af te nokken. Nou, Ines, wat wil je nou eigenlijk nou, als dan hij van Als ik in de schoenen had gestaan, dan had ik geen seconde geaarseld. Ik was meegegaan. In de eerste plaats kon ze helemaal niet weten of hij dat wel wilde. En in de tweede plaats wist op dat moment niet dat hij niet eens terug zou komen. In ja, de werk je op mijn zenuwen. Het belangrijkste is... ...dat jij nog niet door een ernstige verlamming begrijpt. Ja, haai, nou maar stil! Klaus. Klaus, daar ging ze, kijk. Die Volkswagen weer. Er zitten twee mensen in. Nou, zeg dan wat. Die waren toch afgeslagen, Nou prima, daar slaan we niet voor hun af. Hier rechtsaf, kom even, we zullen het wel zien. Doe oh, mee. Ik ga naar ze toe. Ik ga gewoon vragen wat ze van ons willen. Ja, blijkt wel dus ons beschermen. Beschermen. Nou kom, de plezier dan niet. Ik heb genoeg van die kerels, ik ga daarheen. Dan ja, denk je dat het helpt. Of het nou helpt toch niet, ik kan me niet schelen. Ze moeten alleen maar weg, verdwijnen. Nou, jij gaat hier gewoon maar. Jij gaat niet mee? Ben je soms bang? Nou, ga je nou mee of niet? Nou. nou. Ik weet je, niet. Vrij stelletje of zoiets? Oh, Borritie spelletjes. Oh. Kom. Laat we hierin gaan. Of er nu wel iemand door de hond werd gebeten of niet, kon door de politie tot op heden niet worden opgehelderd. Er was weliswaar iemand op het bureau verschenen die om een dokter had gevraagd, maar van het toebrengen van lichamelijk letsel was tot op dat moment geen aangifte gedaan. De man was gewond geweest. Hij had schaafwonden aan zijn onderarm gehad. Daarover zei de hoofdcommissaris, er wordt niet ontkend dat de hond op de man is toegelopen. is nog een Ja. Wat is het dan? Oh, dat weet ik niet. De politie? Wacht eens. Nee. Nee, nummer van de GGD. Die rijden meteen naar het ziekenhuis. He? Dat begrijp. Nee. dat, Niet dat van het ziekenhuis, dat van die GGD is beter. Wat? Hoed aan. Jezus. Hingen de armen in het water? Allebei. Warm water? Nee. Er, is er dan bij bewustzijn? Nee. Nee, nee laten liggen. Beide armen afbinden, hè, afbinden, ja, ja, allebei, hè, hallo, Antje? Antje, Antje? Hier, Antje, Rolf heeft er waarschijnlijk geroepen of zo zijn er laten vallen, gewoon laten vallen, hoor je iets? Nee, wat is het dan? Ze hebben de deur van de badkamer ingeslagen. Via? Oh, Er is niks, meer gewoon. Hebben eens hier? Ik hoor helemaal niks meer. De of meer ongemerkt. Auteur Gert Peter Eichner. De medewerkenden waren Etta Koster, Hans Dagelet, Jolie van Kam, Gerard Rijtsma, José Ruiter en Olaf Wijnands. Vertaling: Gerrit Bussink, regie: Louis Uwet, inspeciënt Henk van der Steeg, techniek: Ad van de Ven.